10 uur, Jury Stubenitski met het NOS-journaal. Het RIVM haalt een partij vaccins voor DKTP uit de handel. Volgens het instituut is het vaccin voor difterie, kinkhoest, tetanus en polio... in een ruimte geproduceerd die niet volledig steriel was. De besmette productieruimte werd ontdekt... tijdens een interne kwaliteitscontrole bij producent GlaxoSmithKline. Het vaccin is sinds mei aan zo'n 50.000 kinderen toegediend... maar er zijn geen opmerkelijke bijwerkingen gemeld... Kinderen die de komende dagen een afspraak hebben voor een DKTP-prik... krijgen een vaccin met een ander partijnummer. In het noordoosten van Nigeria hebben militairen zeker 30 mensen gedood. Ook hebben ze 50 huizen en winkels in brand gestoken. Het bloedbad zou een vergelding zijn voor de moord op een luitenant. Militairen die bij de moorden waren betrokken... hebben tegen een journalist van EP gezegd dat ze geen keus hadden. De stad waar het bloedbad plaatsvond... staat bekend als het bolwerk van terreurgroep Boko Haram...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 In Groningen is de explosieve opruimingsdienst de hele dag bezig geweest met het onderzoeken van een verdacht pakketje. Het bleek uiteindelijk loos alarm. Volgens de politie is het pakketje geen bom, maar heeft het wel de uiterlijke kenmerken van een bom. Vanochtend vond een vrouw het pakketje onder haar auto. Omdat de politie het niet vertrouwde, werd de omgeving afgezet en een kantorencomplex ontruimd. Het weer, in het zuiden van het land af en toe regen, vannacht droog en opklaringen, Morgen wisselend bewolkt en droog voor dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANBB verkeersinformatie. Op de A28 Hogeveer richting Assen. Daar staat tussen de afritten Ruine en Dwingelo 2 kilometer. Politie is bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk. Daardoor is bij de afritten Dwingelo de rechte rijstok afgesloten. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC.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 met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Het Nederlands elftal is aan de voorbereiding op de WK kwalificatiewedstrijden... tegen Andorra en Roemenië begonnen. Niet met twee debutanten in de selectie, maar met drie. Want vanmiddag werd Twente-verdediger Douglas opgeroepen door de bondscoach. De Braziliaan werd vorig jaar Nederlander. Dat vond hij toen een behoorlijke klus. Ik heb één jaar dan onder mijn hele leven... Maar gelukkig, ik heb het wel gehad, allemaal gehad in Burgundy Eindelijk heb ik mijn paspoort gekregen. Ik ben heel blij. Ja, Je moet weten hoe je pannenkoeken moet bakken en zo. Dus niet alleen een Nederlands paspoort, maar ook bijna een Nederlands international. Straks zijn ervaringen. In Breda is men minder gelukkig. Vorige maand werd nog het 100-jarig bestaan van NAC gevierd. Maar inmiddels is de club afgezakt naar de voorlaatste plaats in de Eredivisie. Gisteren verloor NAC met 4-0 bij PSV. Dat er dan ook naar de positie van de trainer wordt gekeken, vindt John Karelsen geen probleem. Ik snap uh, dat, uh, dat mensen naar mij wijzen en de, daarbij trainen voor en daarbij verantwoordelijk voor en Ik vind dat ook helemaal niet erg. Alleen ik doe gewoon uh, mijn ding en ik, uh, ik doe mijn best om, uh, om de resultaten te verbeteren. En that's it. Straks nemen we uiteraard de situatie van Nak onder de loep. Wopke de Vecht heeft ambitieuze plannen voor de winterspelen in Sochi. De technisch directeur van de skivereniging verwacht vier medailles bij het snowboarden. En dat terwijl we zo lang moesten wachten op die allereerste plak in de sneeuw. Ze is er bijna in de zicht van het publiek. Daar is goud voor Nederland. Nicolien Sauerbrij wint voor het eerst. Goud in de sneeuw voor Nederland. We laten Mark Tuitert straks ook aan het woord over zijn nieuwe werkgever. We praten over eetstoornissen in de sport. En we zien hoe een Zeeuwse wielrenner zijn ogen uitkijkt in China. Dit alles tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. De selectie van Louis van Gaal telde afgelopen vrijdag twee debutanten. Vandaag waren het er ineens drie. Douglas Franco Teixeira werd door de bondscoach aan de selectie toegevoegd. De Braziliaanse verdediger van FC Twente, bekend als Douglas... is pas sinds september speelgerechtigd voor Oranje... omdat, toen jaar, euh, omdat hij toen vijf jaar in de Nederlandse competitie speelde. Vorig jaar verkreeg je al het Nederlandse paspoort. En als je bij het Nederlands elftal komt... dan mag je ook praten de piep, hurra, met verslaggever Bert Maalderink. Dit moet een uh, hele grote dag voor jou zijn. Ja, het is een heel bijzondere dag voor mij. Toen ging de telefoon. Ging die vandaag of gisteravond al? Nee, het was vandaag. Ik kreeg het telefoon vandaag. Ik was gewoon thuis met mijn familie. Toen kreeg ik de telefoon. Ja, het was een heel bijzondere dag voor mij. Was je blij? Ja, zeker. Ik was heel blij. Dat ik. Ik was heel blij. Want waar zit de blijheid vooral in? Dat het eindelijk gelukt is... of dat er misschien wel uitzicht is op een wereldkampioenschap in Brazilië voor jou? Nee, alles. Ik denk dat het uh, ja, in mijn doel om hier te komen... Ik ben voetballer, alle voetballen willen de top te zijn. Mijn droom was om niet Nederland naar een afstand te komen. Ja, eindelijk ben ik wel. Daarom ben ik heel blij. Heeft Van Gaal jou zelf gebeld? Nee, ik heb uh, een telefoon van iemand anders. Maar toen ik hier kom, ik heb uh, samen met Van Gaal in goede gesproken. Wat zegt hij dan tegen jou? Ja, dat ik uh, gewoon moet gewoon niet, uh, niks veranderen. Dat ik uh, probeer elke dag mee beter te worden, gewoon met die jongens dat uh, gewoon laten zien wat ik kan, wat ik ik wil voor mezelf niet alleen deze keer, maar ook voor de andere keer hier te komen. En hoe is dan zo'n eerste training? Is goed, ja. Ik was een beetje miskier over zitten met jongens, maar allemaal goed gedaan, allemaal goede jongens. Ik heb uh, tegen die jongens ken ik veel, veel jongens, veel Nederlands competities. Ja, ik ben heel blij hier. Heb je ook al reacties uit Brazilië gehad? Nee, alleen voor mijn moeder. Ik heb uh, geen contact. omdat uh, Ik moet gelijk hier naartoe komen. Ik heb geen contact met iemand, alleen met mijn moeder en mijn vader gesproken. Maar voor de rest niks. Wat zeiden die? Ja, dat hij uh, allemaal was blij. Gefeliciteerd. Ja, ik ga straks nog een keer met hem praten. Of beginnen zij ook meteen over het uh, wereldkampioenschap? Ja, het nog een beetje te vroeg wat ik zeg. Ik moet de eerste mijn plekken hier verdienen. Ik ben nog niet. Ik ben de eerste keer. Maar wat ik zeg, ik wil niet alleen deze keer. Ik wil ook voor andere keer, ook om mee naar de te zitten. Dan moet ik gewoon elke dag gewoon mijn best doen hier. Ja, goedenavond aan de lijn. Op dit moment collega Bas Stigler. Bas, we waren bij de training in Katwijk. Het was leuk hè, om Douglas daar te zien. Ja, en of ze het nou speciaal voor hem hebben gedaan, maar er werd voetvolley gespeeld. Ja. En ik dacht nog, je moet het strand de zon en de Caipirinha's er even bijdenken. Je had, nog, nog, het iets een op, op, je had nog iets op de uh, op tweet staan. Je nee, miste oh, nog Dat kan niet meer herinneren, heel gek. Nee, het begint met even VR, geloof <laughs> ik. Ja, het eindigt op EN. Prima. Maar misschien had het het wel voor hem gedaan. Uh, nou ja, het is leuk om hem daar te zien. Ik, ik, ik, ik gun hem het wel. Het is volgens mij als ik een sympathiek jong. En uh, hij heeft zich er echt wel echt op verheugd. Dus uh, dat is mooi. Ja, waarom denk je dat Gaal Douglas heeft opgeroepen? Ja, omdat hij verdedigers nodig heeft. En uh, daar hebben we er toch gek genoeg niet zoveel van. Er is nog best lang hoop geweest dat Matthijsen op tijd hersteld zou zijn van zijn blessure. En blijkbaar hadden ze in zijs berichten gekregen dat dat wel die kant op ging. En dat hij zich dan in, in uh, Noord-Katwijk had kunnen melden deze week. Dat is dus niet het geval. Uh, vergeet niet dat De Vrij natuurlijk nog altijd geblesseerd is. Want die staat ook op het lijstje. Die zit er onder normale omstandigheden sowieso dan bij. Ja, en dan komt Douglas in beeld. Dat is dan uh, de volgende op de lijst. Er wordt vaak van, uh, van Gaal geroepen dat het een boeman is. Uh, in deze fase blijkt daar niets van. Hè. Hij, uh, hij staat spelers af aan Jong oranje. Hij uh, geeft gehoor aan het verzoek van Koeman om Matthijssen uh, niet te selecteren. Matthijssen, die eigenlijk heel graag had gewild. Uh, hij lijkt heel soepel en meegaand. Uh, het, het lijkt allemaal pais en vree heel mooi. Uh, ja, uh, dat is. Uh, ik denk dat het, het, het, het heeft met een paar dingen te maken. Vergaan wordt natuurlijk wel een beetje ouder en wijzer. En vind ik wel wat milder. Hoewel, uh, er zijn wel weer stekeligheden. Afgelopen vrijdag op de persconferentie kreeg hij van een van de collega's een vraag die hem niet zinde. En toen begon hij toch, waarom stel je altijd van die negatieve vragen? Um, dus dat zit er nog wel in. Maar ik denk dat over de hele linie wat milder geworden is. Bovendien, um, hij heeft nu natuurlijk niet zoveel reden tot klagen. Want hij heeft uh, twee wedstrijden gespeeld en zes punten. Hij heeft een moeilijke wedstrijd tegen Turkije gewonnen. En voor wat betreft het afstaan van die spelers. Ik ben ervan overtuigd dat Van Gaal echt oprecht vindt... dat dat belangrijk is voor Jong Oranje. Dat hij zich straks op dat EK uh, melden komende zomer. Maar ik ben wel benieuwd wat hij gedaan zou hebben als niet Andorra thuis, maar Turkije uit op het programma had gestaan vrijdag. Ja, maar wat dat betreft vallen de puzzelstukjes goed in elkaar. Ja, uh, precies. Even terugkerend naar Douglas. Wat voor indruk maakte hij vanavond op de training? Ja, nou, daar viel niet zo heel veel van te zeggen... want het was een beetje voetvolie en een rondootje. Het viel me wel op dat hij bij het rondootje meer in het midden stond... <laughs> aan de verkeerde kant dus, dan uh, dat hij... Uh aan de goede kant stond. Dus misschien moest hij daar nog even aan wennen. Voor ja, kijk, weet je, dit zijn allemaal van die halve uitlooptrainetjes. Want er is natuurlijk door bijna alle spelers gespeeld gisteren... het afgelopen weekend. Dus ik denk dat we daar morgen een beter beeld aan hebben. Hoor. Maar iedereen is positief, iedereen lacht... en wordt ontzettend vrolijk getraind. Uh, er is niet uh, hele zware druk. Dit is natuurlijk ook zo'n training van de dag na een druk weekend. Maar ook daarin zie je verschil met Van Gaal... Hè? die in zijn vorige periode daar toch harder op inging. Ja, dat klopt. Ik, het gekke is eigenlijk dat Van Gaal... naar mijn smaak in zijn vorige periode ook altijd heel lang trainde. Ja. En uh, alles wat we nu zien bij het Nederlands Elftal... nou, als hij een keer een uur traint, is dat lang. Want het is meestal drie kwartier, vijftig minuten en is klaar. Alsof hij... Uh, nou ja, hij doet het blijkbaar heel bewust. Om niet uh, de manschappen te veel te vermoeien. Ja. En dat er, dat er gelachen wordt, is natuurlijk ook omdat het een beetje een nieuwe start is. En haal eigenlijk dat een beetje maar weg. Want zelfs van de vaart met hond in het Um, Zij dat vandaag, dat het zelfs voor hem een beetje als een nieuwe start voelde. Dus dat geeft wel aan dat het misschien ook. Het is ook wel goed om af en toe gewoon wat, wat jonge spelers in te brengen. Dat zorgt voor nieuw elan. En als je dan nou ja, toch gewoon goed begint en twee keer wint. Dan komen de lachende gezichten vanzelf, lijkt ja. me heel gezond. Na volgende week dinsdag kan er al een hele hoop bekend zijn. Als Nederland wint van Andorra en in Roemenië uit zou winnen, Turkije-Roemenië is aanstaande vrijdag. Dan... Precies, dat is een hele interessante Ja, avond. Dan uh, kan de ticket reeds uh, reed snel geboekt worden, denk ik, richting Brazilië. Ja, nou ja, kijk, stel dat als, als die onderling nog wat punten gaan verspelen hier en daar, zeg maar de concurrenten, met name dan Roemenië en Turkije. En je blijft zelf nog even vrolijk winnen. Ja, de ticketsboek is wat te vroeg. Maar dan zit je in een zetel, zoals dat heet. Nou, dan moet ik kijken of ik aan uw leningsverzekering heb. Um, je zou had bijna het al een, ja, dan een huisbegaafd. <laughs> ja, dat begreep ik van een verhaal. Ja, die had het verkeerd begrepen. Oh. Ik had uh, ooit een kaartje gegeven van een hotel-eigenaar in uh, Rio. Die zei van als Nederland zelf hier wil komen, dan uh, kunnen ze na een, een, een jaar gewoon gebruik maken van de expertise. Maar dat had verhaal verkeerd okay, begrepen. Al die, die mensen dag. die ik daar heb uitgenodigd, moet ik ook nog even afbellen. Ja, ik moet uh, ook oh, okay. huis met de zwemmer te nog regelen. Je zou het bijna vergeten, maar uh, er waren nog twee debutanten. Eén daarvan is de keeper van Ajax, Ken het Vermeer. Er is natuurlijk nogal wat gezeur geweest eigenlijk over jouw aanwezigheid. Zeker toen je er niet was. Want toen vond de helft van Nederland dat je er wel had moeten zijn. En waarom wordt die Vermeer eigenlijk nooit opgeroepen? Het werd een beetje een discussie. Maakt het dat anders, nou je er eigenlijk bent, voor je gevoel? Voor mijn gevoel? Nee, voor mijn gevoel niet. Ik ben eigenlijk nooit mee bezig geweest. Voor mij is het zaak: als ik word opgeroepen, dan is het allemaal mooi meegenomen. En ik kan natuurlijk mijn uiterste best doen.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 En, en heb je nu wel besloten dat je denkt, ik wil er nu ook wel bij blijven? Want uh, of je nou tweede keeper bent of derde, uh, als je straks mee zou kunnen naar een WK. Het is nog ver weg, dat begrijp ik wel. Maar... Natuurlijk, nee, als je aan begint, wil je natuurlijk ook zo ver mogelijk uh, eindigen. En het is ook wel een doel van iedere, iedere speler, iedere keeper die hierbij zit. Dus dat zal ook mijn doel zijn. Ja, maar dat, dat speelt wel in je hoofd. Ik bedoel, we hebben natuurlijk Stekelburg Vorm en Krul. Dat lijkt vast te staan, maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Nee, je weet natuurlijk nooit, maar... Uh... Dus dat ligt altijd aan jezelf. Hoe is het met je knie? Met mijn knie gaat het goed. Ik heb uh, geen last meer. Alleen uh, als ik erop druk voel je hem een beetje. Maar verder valt het mee. Zijn mijn vader altijd, moet je er niet op drukken, jongen? Dat doe ik ook niet. <laughs> maar dat, het valt mee. Je bent vanochtend nog even bij de toekomst langs geweest... Begreep ik, voor een laatste check. Ja, ik had uh, gisteren na de wedstrijd afgesproken... dat ik even uh, in de morgen naar de club zou komen... om te laten zien hoe het is en uh, even te checken. En uh, het was allemaal goed. Jij ja, had het over je vader, dacht ik, aan die grap. die man die bij de dokter komt en die zegt: uh, Als ik hier druk heb ik pijn. En dan gaat het over zijn hele lichaam. Als ik hier druk heb ik pijn en hier druk heb ik pijn. Waarop die dokter zegt: Ik zie het al, u heeft een gebroken duim. Um, <lacht> dan nog heel even over twijfelgevallen uh, bij Oranje. Arjen Robben is niet fit en ontbreekt in de selectie. Is er eigenlijk al duidelijkheid hoe hij gaat komen? Uh, nee, voor zover ik weet niet. Uh, misschien dat daar de komende dagen nog wat zinnigs over gezegd wordt... maar daar heb ik op dit moment geen zicht op nog. Dankjewel. We horen je ongetwijfeld <laughs> morgen weer. Boogie Wonderland, <laughs> Earth, Wind and Fire. Nee, we gaan eerst naar Van der Vaart. We gaan eerst naar Van de Vaart, hoor ik nu. Dat is zo jammer, want ik had zo... Nou goed, oké. Okay. Dan gaan we naar Van der Vaart. De training in Katwijk vanavond was niet alleen de kennismaking... met de International Douglas. het was ook de terugkeer van drie spelers... die voor Oranje actief waren op het EK deze zomer. Nigel de Jong, Ibrahim Avalai en Rafael van der Vaart ontbraken vorige maand in de duels met Turkije en Hongarije. Onder meer omdat deze spelers nog druk bezig waren met hun transfers. Van de Vaart speelt hij inmiddels weer bij HSV... en pakt, dat pakt allemaal positief uit. Een aantal goede wedstrijden heeft hem weer een plekje... in de Oranje Selectie opgeleverd. Ja, nee, ik, ik speel op het moment heel, heel lekker daar. en uh, ja, voel me goed. En dan weet je dat je wel weer, altijd weer een kans maakt. Zeker met deze uh, Ja, Je kan ook afvallen, maar je, je kan je ook wel je, je plek weer terugverdienen. Omdat jij uh, toch... Uh, ja. ...verrast was dat je er niet bij zat de vorige keer. Want jij dacht van ja, wel van club veranderd. Maar heeft dat nou zoveel invloed op mijn selecteren of niet? Hij was aan het verhuizen. <laughs> nee, maar goed, hij heeft de reden ja, duidelijk gezegd. En ja, goed, dan moet je dan uh, in schikken op dat moment. En dan, uh, hij was op... daar niet mee eens, hè?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 Nee, maar dat is altijd dat is zo gek. Het lijkt wel of, of weet je, ik ga dan terug naar Duitsland en speel een paar goede wedstrijden. Of, of ik twee jaar slecht gespeeld heb. Ik heb bij Tottenham twee geweldige jaren gehad. Constant gepresteerd, veel goals gemaakt. Alleen nu valt het op een of andere manier ja, weer op of zo. Ik weet het kan ook. dat dan, denk jij? Ik weet het niet, aan mij, aan mij ligt het niet. Wat Van Gaal ook wel zegt, ook zo'n mening van Van Gaal, dat de Duitse competitie schat hij hoger in dan de Engelse. Is dat bij jou ook zo? Uh, nou ja, ik vind de Engelse wel natuurlijk, uh, als je het wereldwijd en qua aanzien, is de Engelse competitie wel ja, het grootste. Alleen je merkt wel in Duitsland uh, dat het ja, in opkomst is en uh, steeds groter wordt. En, ja, het is gewoon een, een wereldcompetitie om in te vo voetballen. een zware competitie, het is heel fysiek. Uh, wat een inhoud dat je ja, ook fysiek in orde moet zijn om die wedstrijd goed te spelen. En, en dat ben ik op dit moment. Ja. En ik denk ook wel zo in vorm, en ook omdat er toch wel heel veel afmeldingen zijn en blessures en toestanden, dat je ook gewoon gaat spelen tegen Andorra. Ja, ik, uh, ik heb mijn debuut ooit tegen Andorra gemaakt. Dus uh... <laughs> je dat af eigenlijk. Poeh, 4-0 geloof ik. punt van de vaart ook nog? Nee, van de vaart kwam er in 20 minuten voor tijd, maar die had uh, geen doel meer gemaakt. Nee. We worden raffen van de vaart. Hij sprak met verslaggever Bert Maalderink. Een aantal mensen gebeld en die zeiden... wat is nou precies de volgende plaat? Was dat misschien Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire? En dan kan ik zeggen, ja, dat was het. Heerlijke muziek. Gewoon een beetje onderuit gaan zitten en luisteren. Earth, Wind and Fire. Het boekje Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen denken... van oh wat afschuwelijk, die kopstemmetjes aan de andere kant denken ze... wat swingt het. Waar het niet swingt, een leuk bruggetje, maar niet heus... is het met uh, NAC Breda. Daar gaat het niet goed mee. De club van trainer John Karelsen staat na acht speelrondes op de 17e plaats in de Eredivisie. En alleen VVV Venlo heeft minder punten. Gisteren voor verloor NAC opnieuw, nu met 4-0 van PSV. En tel telde bijna op dat de club nog altijd ruim 10 miljoen euro schuld heeft... en de conclusie lijkt dat NAC voorlopig nog niet van alle problemen is verlost. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak met NAC-trainer John Karelsen... en zocht ook journalist en supporter Sjoerd Mossou op. Dit is Zundert, vlakbij de Belgische grens... echt een paar kilometer verwijderd van België. Daar ligt het trainingscomplex van de ploeg uit Breda. Het Otto Taalglas trainingscentrum, zo heet het. Landerijen, kassen, veel landbouwgrond. En daar traint NAC, een dag na die nederlaag in Eindhoven bij PSV... Daar is veel over gesproken inmiddels al, als de training begonnen is, vertelt de hoofdtrainer John Karelsen. Nou ja, we hebben dat uh, daarnet uh, nabesproken met, uh, met videobeelden. En uh, kijk, wij uh, zijn, uh, vinden wij en uh, ook de spelers de goede weg ingeslagen. En, uh, Zo'n nederlaag, dat, dat komt natuurlijk wel even aan, want er zijn weer uh, verschillende dingen fout gegaan. Alleen wij vinden dat geen reden om nu een hele andere koers te gaan varen, want uh, wij vonden wel dat we uh, goed bezig waren. Even vrij nu, hè? het komt een in weekend aan. Ik bedoel, verloren van PSV, dan hoor je vaak zeggen van nou ja, we willen eigenlijk zo snel mogelijk weer uh, iets laten zien, een revanche en zo. Uh, of is dit ook wel even prettig zo, richting Vitesse toch? Nou, ja, meestal zijn deze weken prettiger dan je hebt gewonnen uh, het weekend ervoor. Dus uh, ik vind het eigenlijk wel jammer, eigenlijk... Uh, wil je zo snel mogelijk dit weer rechtzetten. En dat uh, nu moet je even wachten. Want je wil ten eerste weg van die... Uh van die ene laatste plaats. En daar moet je punten voor gaan halen. En daar moeten we nu even op wachten eh, tot volgende week. John Karelsen, die zelfbewust is en ook wel begrijpt... dat de kritiek inmiddels groeit in West-Brabant. Ik zal het vraag Heb jij verbinding? <laughs> <laughs> de kritiek kwam bijvoorbeeld vanochtend al... uit de hoek van de broertjes van de Kerkhof... die elke morgen bij Omroep Brabant... hun licht laten schijnen over het Brabants voetbalweekend. Nak komt er niet best vanaf. Ja, ik denk dat ik toch moet vrezen voor... Uh, uh, dat, dat we zelfs bij de laatste drie komen. Want ik, ik, ik heb uh, zo slecht per nog, uh, nog nooit gezien. Nee, nou, dat dus dat... Geen agressie of helemaal niks zat erin. Nee, nou, nou zei de trainer van tevoren... er valt best voor ons wel wat te halen in Eindhoven. Ja, kijk, dat is toch een grote fout van een trainer. Dus uh, dat was vroeger bij ons ook al zo... als uh, iemand van het team bij iets zei... nou dan... Uh, dan dit keer schrijven zitten de kleekkap ophangen, jongens. Dat heeft de tweede gezegd. Dan hoef je het niet meer te motiveren, natuurlijk. Kijk, uh, ik heb daar met Dick Afkan nog uh, over gehad voor de wedstrijd. Die begon er ook over. Ik probeer wel mijn ploeg uh, in de staat te brengen waarin ze erin uh, geloven. En. Uh... Ja, wat ik heb gezegd, dat doet niets af op uh, de resultaten of uh, de, de prestaties van, uh, van PSV. Want die waren natuurlijk hartstikke goed. Alleen uh, ik heb ook maar mijn eigen ploeg te maken. Ik laat Zundert achter me en ben onderweg naar Rotterdam, naar de redactie van het AD waar de weekvergadering net is afgelopen en waar Sjoerd Monsou werkzaam is. Hij is fan van NAC Breda al sinds zijn jeugd. Hij heeft een mooi boek geschreven over de club pas geleden en woont ook in Breda. Aan hem maar eens vragen hoe het kan dat de ploeg zo laag staat. Het trieste is, en die had het ook regelmatig aan, maar zo is het gewoon. Die club is helemaal kapot gemaakt. Uh, twee jaar geleden, of tot twee jaar geleden eigenlijk. Toen kwam er niet een lijk uit de kast vallen, maar een heel massagraf... Uh, 11 miljoen euro schuld. En die club is echt, echt uitgehold. En financieel, uh, personeel. Dus die club is... Uh, uh, die was twee jaar geleden echt op sterven naar dood. En met die uh, puinhoop moest kaos aan de gang. Nou ja, ik kijk, dus wel een paar miljoen af. Uh, dus uh, zo, uh, zo is het wel. En dat, dat vind ik zonde. Want uh, ik blijf zeggen, met dat geld had je wel uh, kwaliteit kunnen halen. En nu moeten we met jonge jongens doen. Er is niks mis mee. Alleen uh, als iedereen maar gewoon... Uh, uh, ...realistisch daarin blijft, uh, blijft nadenken van uh, ja, de, de bomen groeien niet meer tot aan de hemel uh, in Breda... ...en we moeten met, uh, met jonge gasten doen. En dan gaat het met horten en stoten. Ieder jaar verkopen ze de beste spelers en uh, ze kunnen helemaal niets uitgeven. Dus ieder jaar wordt het elft ook een beetje minder. En uh, ja, dat is wel heel erg triest. Maar de kern van het probleem ligt volgens mij uh, bij het drama van uh, zeg maar de periode... 2007 tot 2009, 2010. Daar is NAC nu, nu nog steeds uh, een slachtoffer van. Je hebt in dit uh, jubileumjaar, het honderdjarig bestaan, twee boeken geschreven. Eén, min of meer voor de club en eentje, avondje NAC, een liefdesverklaring. Wat is het beeld van NAC, ja, wat jij daarin wil neerzetten? Met name in dat laatste boek. Ja, ik wilde gewoon een leuk verhalenboek maken wat uh, de, de ziel van NAC beschrijft. En uh, die ziel, da, daar hoort ook de tegenslag heel erg bij, want... Uh, is een club die, die, die continu op en neer wordt, wordt geslingerd tussen, tussen pieken en dalen. Als je alleen al de afgelopen tien jaar bekijkt, dat is, dat is bijna ongelooflijk. Ze staan nu weer op degraderen. Vier jaar geleden, in 2008, werden ze nog derde van Nederland. En uh, weer een paar jaar daarvoor haalden ze Europees voetbal. In 2003 was dat. Nou, rond die periode gingen ze ook weer bijna failliet. Dus het is continu uh, up en down. En uh, ja, dat hoort ook wel bij die club. Maar wat is dan... Ja, een oplossing, een rijke Arabier? Ja, daar zijn ze met NAK heel bang voor. Uh, althans, de, de achterban is er heel erg bang voor. Uh, de achterban is, hangt heel erg aan, uh, aan de clubcultuur en aan het avondje NAK. En aan de manier van, uh, van spelen. Uh, NAK moet heel erg NAK blijven, hoor je dan heel erg. En dat snap ik ook wel. Maar uh, dat soort dingen, daar zou je het in moeten zoeken. Omdat uh, die 11 miljoen euro schuld in deze tijd... die loop je gewoon niet in, uh, in een paar jaar tijd in. Dat, dat, dat blijft als een molensteen om je nek hangen. We gaan even naar het voetbal van het weekend, want als gevolg van, je zou bijna kunnen zeggen tripping, heeft Adem Adam Maher met een rode kaart gisteren de toppen tegen FC Twente een wedstrijd schorsing opgelopen. De middenvelder van AZ accepteerde het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. En bondscoach Cor Pot van Jong Oranje heeft Navarone Voor van NEC opgeroepen voor de playoffs in de EK kwalificatie tegen jong Slowakije. De vleugelspits van de NEC vervangt ziet Jodi Lukoki, die zich vanwege een knieblessure moest afmelden. van het bijzondere land IJsland. Of Monsters and Men heet de groep en het nummer heet Mountain Sound. Sluit goed aan bij het volgende onderwerp, Wopke de Vecht. Uh, want over anderhalf jaar bij de winterspelen van Sochi... kan Nederland vier snowboardmedailles binnenhalen. Dat is althans de gedachte van Wopke de Vecht... technisch directeur bij de Nederlandse skivrediging. De ambities van de voormalige schaatscoach zijn opmerkelijk... omdat Nederland maar één keer succes had in de sneeuw. In Vancouver veroverde Nicolien Sauerbrei goud op het onderdeel... parallel reuzenslalom. Hoewel ze daarna weinig succesvol was... rekent de Vecht ook haar in 2014 tot een medaillekandidaat. Nou, Wij denken dat Nicoline nog steeds goed is...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 Ja, en wij, wij zijn in, in creatieve sport, in een jonge creatieve sport... zijn wij vaak toch als Nederlander goed, en je ziet het ook in freestyle snowboard. Liggen we op schema voor deze wilde verwachtingen? Nou ja, ik denk wel. Er wordt, er wordt getraind. Eh, resultaten van vorig jaar die spreken, denk ik. Eh, vandaar dat we ook bijzonder optimistisch zijn. En, eh, een Charlotte podium, een Demi podium vorig jaar, World Cups, in een volledig bezet veld. En Cyril Maas, die uitgeroepen wordt op de X-Games tot de beste vrouwelijke deelnemster in haar competitie in een volledig bezet veld. En dat, dat zegt iets. Nou kom jij uit de, de schaatswereld, daar heb je uh, stappen kunnen maken. Hoe zit dat in deze sport? Ja, ik denk uh, dat er uh, grote stappen te maken zijn in alle disciplines waar we hebben. We zes disciplines binnen de NSQV en ik denk... Uh, als je praat over een professionaliseringsslag, dan, dan is dat zeker aan de orde. En daar zijn we druk mee bezig. Wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou, heel, heel bazaal. De, de fysieke training, de mentale trainingen, de paramedische, de medische situatie waarin we zitten. Het, het is allemaal aanwezig, het is allemaal voldoende, maar het kan veel beter. Ik link zoveel mogelijk alles aan het traject NOC -NSF. Alle experts daar vandaan die wij kunnen gebruiken, die zetten we in. Uh, we hebben daar, daar ook alle medewerking, zeg maar, een uh, positieve manier. En uh, de programma's richting Sochi, die worden, die, die worden in principe uh, gelinkt direct al aan daar waar ze mee te maken krijgen, mochten ze zich selecteren voor Sochi. Wat kun jij meenemen uit het schaatsen hier naartoe? Want ja, het is natuurlijk iets totaal anders. Het is totaal anders, maar heel veel raakvlakken. Als je kijkt naar het fysieke en naar het mentale, zitten er heel veel raakvlakken. Maar ook gewoon een stukje organisatie door de hele, uh, door de hele bond heen, denk ik, dat, uh, dat we heel veel raakvlakken hebben... Uh, bond is keurig georganiseerd, dus daar liggen geen, uh, geen zorgen. Dus wat dat betreft heb ik niet het gevoel dat ik het één op één kan doen... ...maar wel zoveel raakvlakken dat het weinig moeite kost. Kijken ze voor verder vooruit naar de Olympische Spelen die daarna komen in 2018 Pyeongchang? Ja, nou we hebben een aantal jonge talenten. We hebben een, een Adriana Jelekova, uh, we hebben uh, Jardine Sloof die in de biathlon, Adriana in de alpine ski... Dat zijn wereldkampioenen jeugd. Of Ad Ad Adriane niet, die heeft op het podium staan met de beste drie. En uh, uh, Jardine uh, is wereldkampioen jeugd. Die is net uitgeroepen uh, tot een van de betere rookies van, uh, van dit jaar. Die wordt ook in die groep opgenomen. Dus uh, net bekend. Dus wat dat betreft hebben we een aantal talenten daar zitten. En ik, ik, ik ga er bijna vanuit dat in een freestyle snowboard. daar is zo'n grote aanwas. En er zijn zoveel. Uh, dat is eigenlijk de, de snowboarddiscipline van de toekomst. Dat we daar ook goed in blijven doen. Maar als je dan zegt, uh, in Sochi gaan we voor vier medailles. Durf je dan al stiekem vooruit te kijken naar vier jaar later? Ja, vier jaar later is, uh, is in principe uh, lang en aan de andere kant ook niet. We zijn druk bezig met die, uh, die jeugdontwikkelingsprogramma's jeugdontwikkelings, uh, uh, van de jeugd. Om die goed door te bouwen. Er liggen hele mooie concepten. En dan is het, uh, ja, het hangt een klein beetje af ook van de aanwas natuurlijk, maar dat ziet er wel goed uit. We oh, horen Wopke de Vecht sinds juni technisch directeur van wat hij zegt de NSKIV volgens ons de Nederlandse skivereniging. Hij, rek hij rekent op vier snowboardmedailles in Sochi. Uh, aan de telefoon Marcel Loos, goedenavond Marcel. Goedenavond. Zelf ooit werkzaam geweest bij de Nederlandse skivereniging, maar al jarenlang in dienst van de internationale skifederatie in de Vies. Uh, zit er wat in de uitspraken van Wopke de Vecht? Ja natuurlijk. ik denk uh, je moet absoluut ambitieus zijn. Uh, of het een, uh, een doelstelling moet zijn om vier medailles te halen is wat anders, maar ik snap die ambitie. Uh, destijds zijn we daar ook mee begonnen en er uh, moesten erg veel mensen lachen om het idee om een, uh, om een winter en dan een sneeuwmedaille te halen en uh, uiteindelijk is dat in 2010 gelukt. Dus. Uh, ik denk, waarom niet ambitieus zijn? Ambitieus mag je zijn, maar we kunnen ook zeggen... Nicolien was een uh, exceptioneel of is een exceptioneel talent. Zitten er ook exceptionele talenten inderdaad bij de namen die genoemd werden door uh, de Wopke? Ja, zeker. Ja, als je kijkt naar uh, die Jong, die toch uh, ja, zo'n 20 top 5 resultaten heeft gehaald... in de laatste jaren in, uh, in de World Cup, juniorenwereldkampioenschappen... Were maar ook in, uh, in de Continental Cup. In zowel de sloopstijl als een, half, een halfpijp. Dan is dat echt een kans hebben voor een medaille in de toekomst. Een andere naam, Want hij noemt bijvoorbeeld ook een skiester waar ik van opkijk. Ja, dat is denk ik wat lastiger. Bobke is, is gelijk als hij zegt dat het vooral in de jongere sporten... Zoals het, zoals het snowboarden iets wat eenvoudiger is om bij de absolute top te geraken. Ik zeg maar iets wat, want ja, ik bedoel, een medaille halen in snowboarden is ook ontzettend lastig... maar. Ja, in, het, in het ski heb je toch nog even iets meer tijd nodig om dat uh, te kunnen bereiken. En Adriana is uh, bij de jeugd-Olympische natuurlijk fantastisch gedaan met de medaille. Maar uh, ja, of dat één uh, op één overgezet kan worden naar de, de grote Olympische Spelen, dat is iets anders. En ik kan je Wopke niet ontzeggen. Hij is buitengewoon enthousiast. Hij is bijna geëxalteerd in het interview. Hij, staat, en hij wil en hij wil en hij wil. En hij wil. Uh, is het ook een beetje op het NOC en NSF uh, ervan te doen doordringen... dat het niet alleen Sauerbrei is die in de sneeuw wat kan doen? Nee, ik denk dat hij gewoon gelijk heeft. En uh, Wopke is ook realistisch genoeg om, uh, om een goede analyse te kunnen maken. En ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. En hij heeft uh, een aantal mensen genoemd waarvan ik ook inderdaad denk dat hij uh, uiteindelijk kans hebben kunnen zijn. 2000, ja, 2014 Sochi. Uh, dat is al heel snel, hè? want uh, dan moet je er nu eigenlijk al bijna staan. Is Pyeongchang ja. 2018 reëler om dan meer te verwachten? Nee, ik denk het niet. Kijk, in 2002 hadden we één deelnemer. In 2006 hadden we twee deelnemers. In 2010 waren het er twee en een medaille gehaald. Ik denk dat het goed kan dat hij met meer dan twee mensen naar, de, naar Sochi gaat. En waarom niet ook gaan voor een medaille? Ik denk dat Dimi en Nicoline dat absoluut zouden kunnen. Je moet weten natuurlijk dat de Parallelslalom toegevoegd is aan het programma. Yep. En naast de Parallel zal... Ik ook in, in het parallel slaan om uh, de uitzicht voorin mee kunnen draaien. En ja, voor Dimi is uh, na de halfpijp ook de sloopstijl erbij gekomen. Dus ja, dat zijn met twee personen al vier kansen. Het zou geweldig zijn als we met alle respect niet alleen naar schaats hoeven te kijken wat Nederland betreft. Hè? Dat het chauvinisme ook in de sneeuw doorklinkt. Ja, absoluut. dat is natuurlijk uh, voor mij hard gegrepen. En uh, ik hoop dat het uh, Wopke en zijn team lukt. Ik uh, ben er vast van overtuigd dat uh, hij met zijn enthousiasme uh, over coaches kan overtuigen en... Uh, een bijdrage kan leveren aan de prestaties van dat leven. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan. the better you look, The more I want you. Ik vind het echt lekker. Jackie Wilson uh, met de nummer... I get a Swedish feeling... Met weinig financiële middelen goed presteren... dat was de laatste jaar het credo voor de schaatsploeg van Gerard van Velden. Maar het eind van vorig seizoen moest zelfs van Velden erkennen... dat iets meer sponsorgeld wel fijn zou zijn. Met de komst van het bedrijf Beslits.nl kan de schaatsploeg met onder andere Michel Mulder en Hein Otterspeer volwaardig meedraaien. Sterker nog, er kan nog een grote naam worden aangetrokken ook... afgelopen zomer. Mark Tuitert. Vanmiddag werden Tuitert en zijn collega's gepresenteerd aan de pers... op een bijzondere plek. Ja. De zwemvesten moeten aan bij het Muiderslot... want Beslist.nl presenteert zich op het pampers eiland Een minuut of vijf varen vanaf Muiden, tenminste... als je een zogenaamde powerboat tot beschikking hebt. Zo klinkt het gevaarte. Drie van die exemplaren worden maar liefst ingezet om iedereen naar Pampers te krijgen... De pers, genodigde en natuurlijk de schaatsers, zoals Mark Tuitert. Gelukkig is het uh, redelijk rustig weer. Maar ah, dat is wel gaaf, hoor. De boot waar ik op zat, die draaide voor de lol nog een paar rondjes... en die zocht wat hogere golven op. Hoe was dat bij die van jullie? Ja, dat deden wij ook inderdaad. Je moet je goed vasthouden. Mooi werk met zo'n uh, powerboot hier, uh, hier naar Pampas toe. Dus, het uh, ging in ieder geval hard, dus uh, dat bevalt me wel. Tuitert heeft dit seizoen vijf collega's bij beslist... Hier is voor jullie de Vries, Hein Otterspeer, Jesper Hospes, Michel Mulder, Jacques de Koning. Dat zijn de bekende namen in de ploeg van Gerard van Velden waar Tuitert dus bij is gekomen. Hij verliet na zes jaar de toen nog sponsorloze ploeg van Jacques Ori. Het was een veelbesproken transfer zes maanden geleden. Dat heeft ook met jezelf te maken en uh, de situatie waar je in zat. En, uh, nou, dat voor mij deed deze kans zich voor omdat Beslis mij uh, er heel graag uh, bij wilde hebben. En dan, dan, ja, dan ga je erover nadenken. Dan, ik heb het toegelaten in ieder geval. Ik heb niet alles meteen afgekapt. Ik heb het toegelaten om, om daarover na te denken. En uh, dan stel je je open voor, uh, voor andere zienswijzen, uh, andere denkwijzen. En uh, ja, dan denk je misschien is dit nu juist wel het moment om, om zoiets te doen. Uh, omdat ik voor mijn gevoel het begint echt april, mei, afgelopen jaar begint die Olympische cyclus. En uh, het is zoveel waard om dan rust te hebben gefocust kunnen trainen. En, uh, dat, dat kun je niet even voor een Olympische Speler doen. dan moet je gewoon al heel lang van tevoren oppakken. En, uh, ja, zo is het uh, ook gegaan de afgelopen zomer. Ik heb heel rustig, heel goed, heel gericht kunnen trainen. En, uh, ik ben heel erg benieuwd, heel erg gespannen wat dit nu gaat opleveren. In ieder geval was het even wennen in de nieuwe omgeving. Vertelt het tijdens de presentatie. De eerste dag dat ik op trainingskamp kwam in Mallorca, weet ik nog. Dan uh, gingen we fietsen en uh, we zouden twee uur rustig gaan fietsen. En uh, nou ja, goed, bij, uh, bij Jack was het altijd vrij afgemeten, twee uur, en dan was het, dat scheelde nooit zo heel veel aan. Maar na een anderhalf uur was iedereen, uh, hey, uh, moeten we niet eens terug of zo? We moeten... Dus ik, uh, niemand wist de weg terug ook. Ik dacht van, oké, okay, uh, gaat, het, gaat, het, uh, gaat het allemaal zo uh, hier? Uh. Dus ik zat een beetje zo van de slik. En uh, nou ja, uiteindelijk kwamen we met drie uur fietsen, waren we terug. En de laatste twintig uh, kilometer reden we volgens mij kop over kop met uh, Gerard, die het grootste gedeelte op kop reed. Dus van rustig fietsen werd ook niet, was ook niet alles meer mee. En, en achterin liepen er een paar te vloeken die je niet meer bij konden houden. En, ja, ik dacht wel een beetje van uh, nou, <laughs> maar dat, ja, dat kwam het bleek voornamelijk wel dat ene fietsritje te zijn dat zo was. Ja, het was even een uh, een mooie gewaarwoning, alleen ik, ik, ben al, ik zit er al helemaal in. Het was een paar dagen en uh, ja ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Ik ben er klaar voor. En, uh, laten we hopen op hele mooie, hele mooie resultaten. Dames en heren, Mark Tuitert. Fysiek, mentaal, ja. uh, emotioneel zit ik heel goed in mijn vel. Ik ben heel stabiel. Dat is wel eens heel anders geweest de afgelopen twee jaar. Dus uh, ja de voorwaarden zijn er eigenlijk wel om hard te schaatsen. Alleen uh, ja... Dat, uh, dat zegt nog lang niet alles. Als ik nu nog in deze fase van mijn carrière... na mijn laatste, mijn laatste grote doel, noem ik het dan maar... na, zeg maar, na Sochi toe... Uh, het voor elkaar kan krijgen om, om mezelf te verbeteren... dan zou ik echt een uh, hele mooie uitdaging vinden... en een hele uh, mooi succes vinden als me dat lukt. En ik denk als me dat lukt, ook gezien het niveau van de afgelopen jaren... helemaal op 1500 meter, dat ik dan ook... Uh, om de hoogste plekken mee doen. Heb je Gerard de laatste maanden wel eens per ongeluk Jak genoemd? Nee, nee. Ik had wel de eerste paar weken dat ik vaak nog uh, zeg maar ons zei of zo. En dan bedoelde ik natuurlijk niet dan Team Slis, maar dan bedoelde ik dan nog wel uh, Timori. Timori eigenlijk. Ja, en dat, ja, dat, ja, maar dat is ook niet meer dan logisch. Als je, als je tien jaar lang samen met iemand werkt... Uh, en met de jongens waar ik daarmee schaatste al jarenlang... ...in een team zit. En, uh, maar ja, zoals ik zei, ik ben zelf nooit uit, uit een team gestapt. Het was of dat de sponsor wisselde, of de trainer wisselde... ...of teamgenoten wisselden. Maar ik ben zelf nooit eruit gestapt. Dus het was voor mij ook een, uh, eigenlijk een hele nieuwe ervaring. En, uh, ja, dat is wel weer een helemaal nieuw avontuur. En uh, ik ben wel uh, avonturistisch ingesteld. Dat mag je wel zeggen. Uh, Sebastian Timmerman was in gesprek met Mark Tuitert. Het schaatsseizoen is nog niet begonnen en de eerste ploeg ligt al voor Pampus. Uh, we gaan verder met een heel ander onderwerp. Pien Nederlands kampioen op de lange afstanden, komt voorlopig niet in actie. Het schaatstalent kampt met een eetstoornis en dat leidt tot gezondheidsklachten. Wanneer ze weer in actie komt is nog onduidelijk, maar ze blijft voorlopig wel deel uitmaken van Jong Oranje. Aan de telefoon Erik van Vurt, klinisch psycholoog... gespecialiseerd in eetstoornissen en in die functie ook gekoppeld aan NOC en NSF. Goedenavond, meneer Vurt. Goedenavond. Topsporters met een eetstoornis, hoe vaak komt dat voor? Ja, ve veel te vaak. Uh, tot 20 tot 30 procent blijkt eruit te onderzoeken. Uh, met name bij vrouwelijke sporters en ook mannelijke sporters... Hebben het, hebben het meer dan je zou verwachten uh, in de bevolking. Hoe komt dat? Ja, vooral omdat uh, sporters zijn natuurlijk heel veel bezig met hun lijf. zijn veel bezig met uiterlijk, met gewicht, zijn prestatiegericht, perfectionistisch, kritisch op hun eigen presteren. En uh, die combinatie, uh, samen met een, met een biologische kwetsbaarheid, die kan ervoor zorgen dat een eetstoornis ontstaat. Kan je het een beetje vergelijken met anorexia bijvoorbeeld bij, bij modellen... die ook altijd met hun lijf bezig zijn en daarmee niet goed bezig zijn... met datgene wat ze tot hun voeding zouden moeten nemen? Ja, als je, als je te dun wordt voor uh, wat natuurlijk bij je past... Um... Dan, uh, nou, dan ontstaat er in ieder geval bij mensen die daar echt kwetsbaar voor zijn... is er een kans op het ontstaan uh, van een eetstoornis. Vaak is dat niet speciaal anorexia nervosa... maar bijvoorbeeld ook bulimia nervosa, mm -hmm. wat veel meer voorkomt. En dat kenmerkt zich vooral door het hebben van hele grote eetbuien... waarna mensen uh, het eten weer uitbraken om uh, daar niet van aan te komen. Welke sporten zijn nou het gevoeligst voor eetstoornis? Ja, het komt eigenlijk bij alle sporttakken voor, maar vooral sporten waar gewicht en uiterlijk een grote rol speelt, eh, lopen een extra risico. Maar dan heb je het bijvoorbeeld over turnen hè, als esthetische sport, eh, sporten met gewichtsklassen zoals judo, ja. eh, duursporten, marathon, maar ook bijvoorbeeld eh, paardrijders, jockeys. Eh, en sporters waar de lichaamsvorm heel belangrijk is, zoals bodybuilders. Bent u verrast dat het deze keer om een schaats te gaan? Die vraag verstond ik niet. Bent u verrast dat het dit keer om een schaatster gaat? Nou ja, ja en nee. Het, het, het komt eigenlijk bij, bij alle sporttakken voor. Um, het zit hem soms in, in hele kleine dingen. Een coach die zegt, uh, nadat het nieuwe seizoen weer begonnen is... wat heb je een dikke billen? Of ben je niet een paar kilo aangekomen? Dat kan voor een zelfkritische sporter die het graag heel goed wil doen voor die coach... al voldoende reden zijn om, om af te gaan vallen. En de pech te hebben een exonist te ontwikkelen. Is het vooraf aan te geven hoe lang het herstel gaat duren? Nou, wat we, wat we weten is hoe eerder je erbij bent, hoe uh, beter de kans op herstel. En daar zit precies een probleem, want sporters die willen daar natuurlijk niet meer voor de dag komen. Die schamen zich ervoor, die ontkennen ook vaak de ernst. Die zijn bang dat ze dan niet meer mee mogen doen. Um, en dus het, het, het, het geheim, de geheimhouding rond die eetstoornis is een groot probleem. U werkt samen met de NOC -NSF. Hoe wordt dit probleem aangepakt? Nou, NOC-NSF neemt het probleem bijzonder serieus. Uh, ze hebben aan een, een groepje uh, deskundigen gevraagd om uh, materiaal te ontwikkelen om uh, topsporters, maar het speelt natuurlijk ook bij de breedte sport en met name natuurlijk de begeleidingsteam om die sporter heen, om uh, die van informatie te voorzien. Uh, en hen te helpen om in een vroegtijdig stadium eetstoornis te te onderkennen. Het is buitengewoon vervelend voor Pien Kulstra. Het ja. is uh, buitengewoon vervelend voor het talent dat ze heeft. Maar het is misschien voor de hele case wel heel goed dat ze ermee naar buiten komt. En dat er een, ja, zeg maar een signaal wordt gegeven. Ja, ik vind het, ik vind het heel moedig. Uh, van der En ik, ik denk dat ze daarmee een heleboel anderen zou kunnen helpen om het inderdaad bespreekbaar te maken. Uh, en, en de stap te nemen om uh, naar begeleiding te zoeken voor die eetstoornis. Bedankt meneer Van Veert. Graag gedaan. Wij gaan verder met, uh, met wielrennen. Want Rob Ruig ontbreekt morgen aan de start van de ronde van Peking. De Limburgse wielrenner van Vakant Solij DCM voelt zich nog steeds niet fit... en slaat de trip naar China daarom over. Door het afhaken van Ruig begint Vakant Solij met 7 in plaats van 8 renners... aan de laatste wedstrijd uit de UCI World Tour. Een van hen is Johnny Hogeland, die voor het eerst in China is... en zijn ogen uitkijkt. Apart, apart om hier in zo'n grote stad te zijn, 20 miljoen mensen. Ja, het is gewoon een hele beleving, ja... Ik... Ik heb wel vaak over zee gekoerst en eigenlijk op alle continenten wedstrijd gereden. Alleen, ja, in China zijn is toch wel iets speciale. Maar wat uh, verwacht je van, van de koers morgen? Het begint daar, dat start op een groot plein. Wat, uh, wat denk je dat de bevolking, denk je dat die reacties zullen zijn? Ja, de bevolking is sowieso heel enthousiast. Alle mensen zijn heel vriendelijk. Dus uh, mensen zijn, ze toeteren hele dagen, maar ze zijn nooit boos. Dus volgens mij is het meer... Uh,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 Ja, dan is het. Uh, ik ga trainen van op vakantie. Dus dan is het nog even thuis. Een beetje, twee weken een beetje goed aftrainen en dan op vakantie. We hoorden Johnny Hogeland in gesprek met NOS-correspondent Karin Eshuis. We hebben nog gehad berichten. Tennister Kiki Bertens heeft met een knappe overwinning op Mona en Bartel. de tweede ronde van het WTA-toernooi in Lienz bereikt. De 20-jarige Bertens rekende in drie sets af met de nummer 37 van de wereld. Zowel Bertens als Bartel wisten dit jaar voor het eerst een toernooi op het hoogste niveau te winnen. De Nederlandse deed dat in Ves en Bartel in Hobar. Yeah. <laughs> Dan voetbal. De Amerikaanse bondscoach Jurgen Klinsman... heeft Josie Altidor niet nodig voor de wk kwalificatiewedstrijden tegen Antigua en Guatemala. De voormalig Duitse international passeerde behalve de topscore van AZ... ook Chris Wondolowski, de productiefste speler in de Nationale Major League. Hij gaf de voorkeur aan Alan Gordon, spelend bij de San Jose Earthquakes... en Eddie Johnson, die speelt bij de Seattle Sounders. Routinier Landon Donovan is terug in de selectie van 24 man. Alhoewel de aanvoerder van Los Angeles Galaxy zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Real Salt Lake met een knieblessure uitviel. Hij miste vorige maand het belangrijke duel met Jamaica... ook al door een kwetsuur, evenals Michael Bradley. Deze middenvelder van AS Roma die is wel weer fit. Dan in Spanje... Daar gaat de Spaanse minister bezuinigen op sport... want er breken dus moeilijke tijden aan voor de nationale sportbonden. De verantwoordelijke minister Miguel Cardenal heeft maandag in het parlement gezegd... dat hij opnieuw flink gaat snoeien in de subsidies. De Spaanse federaties krijgen volgend jaar van de overheid nog maar 31 miljoen euro. Het is maar liefst 16 miljoen minder dan in 2012... ofwel een bezuiniging van bijna 35 procent. In 2009 vielen nog 82 miljoen te verdelen. Vooral de bestuurders van de kleinere sportbonden maken zich ernstige zorgen... doordat het voor hen door de economische crisis... bijna onmogelijk is geworden sponsors te vinden. Kardenaal gaf toe dat de maatregelen op korte termijn... in ieder geval ten koste zal gaan van de prestaties van de Spaanse atleten. Ze krijgen minder faciliteiten... en zullen vaker moeten afzien van internationale competitie. TopSportcentra leveren in 2013 meer dan een kwart van hun budget in. Dat was de langste lijn voor deze maandagavond. In de loop van de week natuurlijk al het sportnieuws. En wij volgen het Nederlands zelf van dag tot dag op de voet. Met natuurlijk aanstaande vrijdagavond de eerste confrontatie van de een dubbel. Dan tegen Andorra thuis en volgende week dinsdag uit tegen Roemenië. Dan zou het allemaal al beslist een beetje beslist kunnen zijn. Zover is het nog niet. We gaan straks uh, met het nieuws uh, in uh, het Oog op Morgen... door Lucilla Carasso zit klaar. En ik zie zoveel koptelefoons die hier worden ontvreemd... dat er ook nog live muziek schijnt te zijn. Grupo Sportivo. Kortom, blijf lekker luisteren. Nu naar het Oog op Morgen direct en morgen weer naar nou, langs de lijn. Dank u wel, tot de volgende keer. 20 jaar OVT. Noor te denken aan Duitsland, aan Pip en aan Reich. Aan onze Duitse nation. Onde Duitse Volkszie! De geschiedenis van de wereld. Met onder andere Melke Noordenvliet. Die stem hadden we eigenlijk nooit meer willen horen.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 Wil je weten hoe het echt zit? Ga dan naar sterk.nl. Jouw pensioenfonds. Samen sta jij sterk. Margot, de ontroerende roman over Margot Frank in de beslissende zomer van 1941. Margot, van Sophie Zeilstra. Nu ook te koop bij Bruna. Maak kennis met aangenaam klassiek.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 Kaarten zijn te koop via toneelgroep deAppel.nl of khe.nl. Dit is Radio 1.